11 uur, Herman Vriend, met het NOS-journaal. De gezondheidstoestand van Nelson Mandela is kritiek. Dat heeft de Zuid-Afrikaanse president Zuma gezegd... na een bezoek aan het ziekenhuis in Pretoria... waar de 94-jarige Mandela wordt behandeld. De eerste zwarte president van Zuid-Afrika... werd op 8 juni met een longontsteking opgenomen in het ziekenhuis. Sindsdien werd zijn conditie omschreven als ernstig, maar stabiel. Zuma werd vanavond bijgepraat door de medische staf. Ook Mandela's echtgenote was daarbij aanwezig. Volgens Zuma doen de artsen al het mogelijke om Mandela er weer bovenop te krijgen. Hij is in goede handen, zei Zuma. Klokkenluider Edward Snowden heeft asiel aangevraagd in Ecuador. De Ecuadoraanse minister van Buitenlandse Zaken heeft dat getwitterd. Vanochtend vertrok Snowden vanuit Hongkong en kwam eerder vandaag aan in Moskou. Hij wacht op het vliegveld op het vervolg van zijn reis naar Ecuador. Oud-CIA-medewerker Snowden bracht vorige maand... het geheime Amerikaanse spionageprogramma Prism naar buiten... Met geheime overheidsdocumenten bewees hij dat inlichtingendiensten op grote schaal wereldwijd het telefoon- en internetverkeer van burgers aftappen. Steeds meer mensen betalen de premie voor hun zorgverzekering niet meer of hebben grote moeite om die te betalen. Het aantal wanbetalers is met 5% toegenomen. Aan het begin van deze maand werd bij 314.000 mensen de premie ingehouden op hun loon of uitkering omdat ze een betalingsachterstand hadden. Minister Schippers van Volksgezondheid wil dat zorgverzekeraars zich meer gaan inspannen om te voorkomen dat het zover komt. Ze heeft gedreigd met het inhouden van een deel van de compensatie die de zorgverzekeraars krijgen voor hun wanbetalende verzekerden. De mannen die waren aangehouden voor de mishandeling van een 26-jarige man in Venlo hebben niets met de zaak te maken. De politie heeft ze daarom weer vrijgelaten. Het slachtoffer werd vannacht in de binnenstad van Venlo ernstig mishandeld door twee mannen. Die vielen een meisje lastig en toen het slachtoffer daar wat van zei... gingen ze hem te lijf. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld en is inmiddels weer thuis. Het Egyptische leger heeft gezegd in te grijpen... als de grote demonstraties van volgend weekend uit de hand lopen. Een aantal oppositiepartijen wil op 30 juni massaal protesteren... tegen de regering van president Morsi. De moslimbroeders beginnen twee dagen eerder... een sit in bij het presidentieel paleis om steun te betuigen aan de president... Het leger wil dat de rivaliserende partijen de komende week gebruiken om hun tegenstellingen bij te leggen. Spanje heeft in de groepfase van de Confederations Cup vanavond Nigeria met 3-0 verslagen. De Spanjaarden zijn door de overwinning als eerste geëindigd in groep B. In dezelfde groep verplette de Uruguay de voetballers van Tahiti met 8-0. In de drie wedstrijden die Tahiti voor de Confederations Cup speelde, heeft het 24 tegendoelpunten gekregen. Uruguay eindigt als tweede in groep B. Het weer. De buien nemen langzaam af, maar ook vannacht kan nog het regen vallen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen overdag opnieuw buien, maar het zijn er minder dan vandaag. En er zijn ook zonnige perioden. Het wordt rond 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik geloof dat we klimaatverandering kunnen remmen met een schep. En nee, ik heb geen zonnesteek opgelopen in een verland. Ik ben Floortje Dessing. En ik geloof dat we samen een groene wereld kunnen scheppen. Benieuwd hoe?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 Uiten is het 14 graden. Binnen zit John Jansen van Galen. Vannacht was het kerkennacht. Wanneer je als belangstellende, niets vermoedend, de Domkerk in Utrecht bezocht... kreeg je op de koop toe een stichtelijke preek van Karin Bloemen. Het is ongeveer mijn idee van de hel op aarde. Goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen... waarin vanavond, het hoort inmiddels per slot van rekening zomer te zijn... een ware variété van onderwerpen als daar zijn midzomernacht in Letland... Het genot van honden op de fiets en live in de studio PG Pacifico. Maar heus ook gewichtige onderwerpen als daar zijn. Kan Edward Snowden niet beter zijn heil zoeken in Venezuela? Wat behelst dinsdag aanstaande het nieuwe milieuplan van Barack Obama? Dit toegelicht door een hoogleraar internationaal milieubeleid. En wat doet Jet Bussemaker in het roerige Sao Paulo? De minister komt het ons zelf vertellen. Die letse midzomernacht wordt op dit moment uitbundig gevierd. Dus eigenlijk twee etmalen te laat. En wij verklaren u waarom dat zo is. En die honden in hun fietsmand, dat is het project van fotograaf Thomas Slijper. Elke dag een lach, dus dat wordt leuk. Enfin, eerste kranten van morgen vroeg en nu het voornaamste nieuws van heden. Zondag 23 juni. De hele dag was het gissen naar de eindbestemming van de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden. Om te ontkomen aan uitlevering aan Washington vertrok hij uit Hongkong en vloog naar Moskou. Fotografen en cameraploegen kregen hem niet te zien en stortten zich op zijn medepassagiers. Of zij hem in een auto hadden zien stappen misschien? De machine weten jullie Chornen tot die Dat niet Snowden zou morgen via Cuba willen doorreizen naar Venezuela of Ecuador. In dat laatste land heeft hij asiel aangevraagd. Ecuador belooft daar serieus naar te kijken, maar heeft nog geen beslissing genomen. Ecuador bood al eerder onderdak aan Julian Assange, het brein achter Wikileaks. Maleisië riep de noodtoestand uit door de dikke rook van bosbranden in het buurland Indonesië. Is het in het zuiden van Maleisië niet meer te harden? Wie niet weg hoeft, blijft thuis. Straten liggen er verlaten bij. As you can see, this street is not so many people because there are many haze. The haze is so heavy nowadays. So I think the haze has spoiled our daily activities. In Montenegro stortte een bus met Roemeense toeristen in een diep ravijn. Er vielen zeker 13 doden en ruim 30 gewonden. In Podgorica rijden ambulances af en aan. Zeker zeven gewonden zijn er slecht aan toe. In Dayton, in de Amerikaanse stad Ohio... crashte gisteravond een dubbeldekker tijdens een vliegshow... Het publiek hield de adem in terwijl een stuntvrouw Jane Wicker op een van de vleugels zat en het toestel een draai maakte. Plotseling viel het uit de lucht en explodeerde het op de grond. De stuntvrouw en de piloot kwamen om het leven. Gaza-stad explodeerde, af, explodeerde afgelopen nacht van vreugde. De straten stroomden vol mensen die de naam van hun nieuwe held skandeerden. Mohammed Asaf. De Palestijnse zanger uit Gaza won de finale van het Arabische Idols. Groot feest, zegt deze Palestijn. Want Asaf laat de wereld zien dat de Palestijnen kunnen zingen en vrienden kunnen zijn in plaats van terroristen en fanatici. We kunnen zingen, hey, we kunnen dansen, we vrienden like zijn. How they, yes, yes. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En aan de telefoon nu Zuid-Amerika-kenner Edwin Koopman. Goedenavond Edwin. Goedenavond. Klokkenluider Edward Snowden heeft dus asiel aangevraagd in Ecuador. Uh, gaat Ecuador hem dat asiel uh, gretig verlenen? Ja, dat uh, is toch de vraag. Kijk, ze hebben natuurlijk, zoals je net al zei, Assange ook uh, verleend in het verleden. Maar Snowden is natuurlijk wel een graadje serieuzer. Nou, Assange was een boodschapper. Snowden is echt de klokkenluider zelf, hè. Hij is eigenlijk de nieuwe Bradley Manning. En ja, dat is voor de Verenigde Staten natuurlijk wel een graadje erger. Dus voor ik word ook riskanter om... Uh, om, om, om asiel aan te verlenen, Maar ik schat in dat het wel gaat lukken. Er was eerder vandaag sprake van dat Snowden naar Venezuela wilde. Zou dat niet uh, beter, handiger voor hem zijn? Nou, ja een advies zou moeten geven. Op langere termijn denk ik dat Venezuela veiliger voor hem is. Want de continuïteit van het regime is daar denk ik meer gegarandeerd dan in Ecuador. Hè. In Ecuador bij de volgende verkiezingen kan de huidige president niet meer meedoen. En in Venezuela blijft het regime gewoon nog wel lang zitten, schat ik zo in. Maar het is sowieso wel interessant. Hij komt natuurlijk doorheen. En hij kan wel nog uitstappen natuurlijk. Maar wat wel interessant is sowieso de route die hij neemt. Hè. Hij gaat van Moskou naar Havana, wat helemaal niet zo logisch is als je naar Quito wil. Dan gaat hij naar, naar Caracas, Venezuela. Ja, dan moeten we nog van Venezuela naar Quito zien te komen. Want er zijn geen directe vluchten. Maar hij kient heel duidelijk de, ja, de anti-Amerikaanse leiders uit. Hij heeft vanuit Hongkong wel duidelijk gezien dat je voor. Uh, nou, als je de uitlevering aan de VS wil voorkomen. in Latijns-Amerika moet zijn. en een bepaalde landen moet hebben. Ja, en, en in Ecuador. loopt hij daar behalve een regimewisseling. door verkiezingen nog andere risico's? Ja. Nou, ja, ik denk. Uh, nou, hij zal wel goed beschermd worden. Maar het is, je, kunt, je kunt je wel afvragen. hoe dubieus die keuze is voor Ecuador. Want. Nou ja, hij is zelf een, een groot pleitbezorger van burgerrechten. Hij heeft al die dingen bekendgemaakt in, het, in, in naam van, uh, ja, van de, de, de vrijheid van het individu en uh, tegen de staatscontrole. Maar Ecuador zelf vorige week juist een nieuwe wet aangenomen die ontzettend de persvrijheid bedreigt... Waarbij allerlei controleinstanties worden ingezet en, uh, en, en, en, en uh, ja, verkeerde berichtgeving bestraft kan worden. Dus nou ja, Korea, de president van Ecuador, is bepaalt geen zielsverwant eigenlijk van die uh, van die men, van die uh, snoden. Nee, en op een wat banaler niveau uh, gezien, welk van die landen is uh, mooier, prettiger? Ja. Nou ja, Ecuador is een uh, heel erg uh, mooi land om te zijn. Uh, maar als je echt een mooi stand wil, moet je toch naar Venezuela, denk ik. Ja, en ja, ja, Pasaldo, het zal dus wel Ecuador worden? Ja, het ziet er naar uit. Kijk, ze hebben, het is uh, bevestigd dat, uh, dat de asielaanvraag is gedaan. Zowel door Ecuador als door, uh, door Wikileaks. Hè, die dit op zijn internetpagina heeft gepubliceerd. Nou, Wikileaks is hier uh, heel dichtbij betrokken. Ze hebben uh, iemand met hem meegestuurd die hem advies geeft. Dus ja, uh, alles wijst erop dat hij uh, naar Ecuador zal doorreizen. De vraag is nog even hoe van, hij uh, van Caracas naar Quito komt. Want er is geen rechtstreekse vlucht en dan moet je via Panama of, okay. of Colombia. dat zijn vrienden van de VS. Wat een odyssee, ja. Uh, dank Edwin Koopman. Tot zover de omzwervingen van Edward Snowden. En hier naast mij zit Anouk Thijssen. Die heeft de kranten van morgen vroeg al doorgenomen. Daar een overzicht van samengesteld. En zij begint nu met de voorlezing daarvan. De Tweede Kamer moet naast het parlementair onderzoek en de parlementaire enquête de beschikking krijgen over een derde instrument, de veel snellere parlementaire ondervraging. Dat gaat christenunie kamerlid Gert-Jan Segers morgen voorstellen... in het jaarlijks overleg van de Kamer over het eigen functioneren. Maar de Volkskrant komt er morgenochtend al mee. Zo'n ondervraging of hoorzitting wordt al in het Britse lagerhuis... en het Amerikaanse huis van afgevaardigden toegepast. Het komt erop neer dat mensen snel onder ede in een vaste Kamercommissie worden gehoord. Over de bevindingen zou dan een debat kunnen volgen. Volgens Segers is dat slagvaardiger dan een parlementair onderzoek of enquête... waarvan de resultaten pas jaren later bekend zijn. Dit spreekt Pierre Heijnen van de PvdA wel aan. Maar VVD-Kamerlid Helma Neperes is minder enthousiast. Zij vindt het middel van onder Ede staan te zwaar voor hoorzittingen. Dat doet echt iets met mensen, zegt het VVD-Kamerlid. D66, Kamerlid Gerard Strouw, begrijpt dat bezwaar wel... en zegt dat je als Kamer dan geen misser mag maken. Toch vindt hij het idee van slagvaardiger werken wel sympathiek. NRC Next zet morgen op de voorpagina op een rij... hoeveel Chinese sms'jes en telefoons de Verenigde Staten... de afgelopen vier jaar hackten. Klokkenluider Edward Snowden zei eerder dat het hacken van telefoons en mobieltjes op grote schaal plaatsvindt in China. Maar om hoeveel berichten en telefoons het ging, werd pas vandaag bekend. Zo heeft de VS in vier jaar tijd 950 miljard Chinese sms'jes en honderden miljoenen Chinese telefoongesprekken en mobieltjes afgeluisterd. Onder de gehekte nummers zitten ook die van de Tsinghua Universiteit in Peking en Peknet, de exploitant van een groot glasvezelnetwerk. De sms'jes en de telefoon zijn natuurlijk niet door medewerkers afgeluisterd, maar door een groot aantal computers. Consumenten zijn bewust bezig met energieverbruik, schrijft Metro. Meer dan de helft van de Nederlanders blijkt zelfs de meterstanden met pen en papier bij te houden. Metro schrijft dit op basis van de zogeheten Eneco Energiemonitor, een onderzoek in opdracht van energieleverancier Eneco. En volgens een woordvoerder van de energieleverancier... schrijft de 5% van de ondervraagden wekelijks de meterstanden op. En dat is wel verstandig, zegt de woordvoerder in Metro... want waterkokers en drogers zijn stroomslurpers. Als je dat realiseert, kun je daar veel geld mee besparen... Al met al zijn acht op de tien consumenten actief bezig om het energieverbruik te verminderen. Trouw heeft een interview met de baas van de Nederlandse publieke omroep, Henk Hagoert. Volgens Hagooit wordt nu pijnlijk duidelijk... dat de publieke omroep te afhankelijk is van de overheid. Daarom pleit hij voor een ander systeem. Hij wil een meer onafhankelijke financiering. Bijvoorbeeld door het terughalen van het kijk- en luistergeld. Die heffing op radio- en televisietoestellen... kwam direct ten goede aan de omroepen... totdat het in 2000 werd vervangen door de huidige regeling. Nu betalen mensen via hun inkomstenbelasting voor de publieke omroep. Hagooit noemt het afschaffen van het kijk- en luistergeld een historische fout... De overheid kan nu op elk moment besluiten minder geld te geven. Ook zoeken politieke partijen steeds vaker de randen van bemoeienis met de inhoud van de programmering op. Daarom verkent de NPO hoe de eigen inkomsten kunnen worden vergroot. Bijvoorbeeld door het verruimen van de stertijd en het verkopen van formats en programma's aan het buitenland. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En nu... Live in het oog, een optreden van de Amerikaanse zanger P.J. Pacifico. Eind vorig jaar kwam zijn album Surface uit. Nu toert hij door Nederland. Hij speelt gitaar en dan Tom Brouwer mee voor de piano. Welkom, P.J. Pacifico. Welkom. Thank you. Oké. Wat is de eerste you're die je for voor ons spelen? Het is een Champions and Guardians. Go ahead, please. onward, around, and back again. Just hung up with a best friend. Is this the way I was then? Am I new to you, a way you never knew before? Just kicked down the front door. Your every day is no more. It's brand new to you and me. So easy to see All at once It's me All at once This all appears among The two of us Who never knew each other much And just for fun Look at And guardians Oh Oh When shall we two meet again In thunder, lightning Or insane It'll never be the same Thanks to you So wake up one day And wonder why The thing and hide inside are gone besides inner pride welcome oh at once this all appears among the two of us who never knew each other much and just Fun. Look at what we've become All at once Champions and guardians Waiting for the day to come And put this all behind It's our turn to shine All at once This all Among the two of us who never knew each other much, and just for fun, look at what we've become all at once, champions and guardians, and just for fun, look at what En oh, oh, oh. Ja, drie koppig applaus. Meer hebben we niet in huis, dat is echt 100 procent. Zo meneer, meer PJ uh, Pacifico en nu eerst... Ander Amerikaans nieuws, want de Verenigde Staten komen met een nieuw milieuplan. President Obama kondigde dat vannacht aan. Uh, hoort u even. In mijn inaugural address, I pledge that America would respond to the growing threat of climate change for the sake of our children and future generations. This Tuesday at Georgetown University, I'll lay out my vision for where I believe we need to go: a national plan to reduce carbon pollution, prepare our country for the impacts of climate change. En lead global efforts to fight it. Ja, welkom hier uh, Frank Bierman, hoogleraar uh, internationaal milieubeleid aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Uh, komende dinsdag presenteert, uh, presenteert Obama dus zijn grote milieuplan. Mogen onze verwachtingen hoog gespannen zijn? Das ist möglich inzuschreiten, aber ich denke sicher, dass die Vereinigte Staaten und Obama noch heel viel zu tun haben, um das Klimaproblem abzulassen. Als man einfach nach der Ausstoß von Kohlendioxid per Hof von der Bevölkerung Da dann liegen die Vereinigte Staaten noch mit 17 Tonnen per Hof. Vergelegbar mit Niederland ist es in 10 Tonnen ton in Nederland. De Europese Unie is alleen 7,5 ton. Dus 7,5? 7,5 ton. Ja. Dus dat betekent dat de Verenigde Staten nu nog per hoofd van de bevolking twee keer meer kooldioxid uitstoten dan de gemiddelde in de Europese Unie. Dus er is nog heel veel te doen voor de ja. Verenigde Staten. Hoe komt het dat de Verenigde Staten zo extra vervuilend zijn? Ze hebben gewoon in alle sectoren van de economie minder energieefficiëntie. En gewoon ook meer emissies door alle verschillende door de lifestyle, maar ook door de productie van, van verschillende van alle soorten van producten. En ook veel meer, minder beleid uh, gedaan. In de ja, een slecht milieubeleid. Een dus. slecht milieubeleid, dat is gewoon ja. niet voldoende gedaan. Obama heeft wel beloofd dat hij het beter zou doen. Nou, beter zou doen. Hij beloofde niet minder dan een groene revolutie, meen ik me te herinneren. Dat is zeker een deel van... Omwenteling. 70. Dat heeft hij zeker gedaan. Hij heeft ook uh, uh, uh, dingen bereikt. Maar het is ook echt naar minder gegaan. Dus de Verenigde Staten hebben ook hun uitstoot over kooldioxide om 12% kunnen verminderen in de laatste 7 jaar... Maar dat was grotendeels ook voor de economische uh, crisis. Ja. Dus het was niet het milieubeleid, maar het was de economische crisis. Er zijn heel veel dingen gebeurd. Obama heeft ook dingen geprobeerd uh, te regelen. Uh, heel veel uh, nieuwe investeringen zijn gedaan. Op het gebied van groene energie op het gebied van ja. uh, verbetering van de efficiëntie. Maar is nog niet voldoende. Dus ik hoop wel dat nu op dienst... En, en hoe in... komt dat? Wat houdt hem tegen, die crisis? Uh, of de politiek? Hem... Zeker de politiek. Het is moeilijk voor hem om maatregelen door het congres te krijgen, omdat de Republikeinen, maar ook sommige van de Democraten tegenomvattende milieubeleid zijn. Dus het is lastig voor hem wetten gewoon door het congres, door het parlement te krijgen. Dus het enige wat hij echt kan doen, is, is maatregelen als president te nemen door de Amerikaans Milieuagentschap bijvoorbeeld. Ja. Uh, en dat is mogelijk en dat verwacht ik nu dat hij dit op dinsdag nu ook zou veranderen. Aankondiging ja. dat hij hier meer wil doen. Maar als er zulke politieke belemmeringen zijn, eh, waarom zou een milieuplan van Obama dan nu wel uitgevoerd kunnen worden? Ik denk dat hij nu in een tweede termijn, nu echt initiatief wil nemen in zijn tweede en laatste termijn nog iets te kunnen betekenen voor het klimaatonderwerp. En dat nu de aanpak van hem en van zijn adviseurs is dat hij niet meer wacht op de congres, meer wacht op het parlement maar gewoon doorgaat door de executive orders, de mogelijkheden die een president heeft, bouwten het parlement gewoon door maatregelen voor de federale overheid. Kan dat? Iets om, dat kan de volksvertegenwoordiging wel. passeren eigenlijk? Ja, dat is wettelijk mogelijk. Dat is bijvoorbeeld, I mean, wat veel mensen verwachten, is dat hij maatregelen neemt over de uh, en, uh, energieefficiëntie van, van verschillende van, van auto's en van andere producten. Maar ook maatregelen neemt om die, uh, die kolenverbranding in de energiesector aan te gaan. Ja. En dat kan, omdat de Amerikaanse Milieuagentschap heeft besloten en bepaald dat kooldioxide een vervuilende ver, ver, stof is, een pollutant. En daardoor. vervuilend. vervuilend, precies. En daardoor heeft de, de Amerikaanse Milieuagentschap de mogelijkheid hier iets tegen te doen. op de basis van heel oude wetten over de vervuiling van de lucht. Ja. Dat zou een belangrijk punt zijn, of ander, zijn er nog andere dingen te bedenken... Waarvan, waarvan u zegt, daar zou Obama mee moeten komen... om echt een grote sprong voorwaarts in het milieubeleid te ik maken. Ik denk dat is een van de mogelijkheden. Ik denk, hij zegt ook in zijn toespraak op zaterdag... dat hij van alles wat wil proberen... dat wordt een grote mix van verschillende maatregelen... maar ik denk dat het grootste deel, het belangrijkste deel... wordt om de kolensector in de energieproductie aan te gaan... en niet alleen voor nieuwe eh uh, um um uh productieplaatsen, maar centrales. ook voor de bestaande. Voor de ja. centrales, maar ook voor de bestaanden. En dat is het belangrijke, dat er hier misschien is... in 1.400 bestaande kolencentralen. En de hoop is dat hij hier misschien probeert nu maatregelen te nemen... Ja. die dan buiten het parlement zonder toestemming van het congres... misschien mogelijk zijn. Daar zijn en misschien later nog problemen. Er wordt geopperd dat er dit keer ook maatregelen zouden kunnen komen... in zaken de gevolgen van klimaatverandering... Out -out. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat is zeker noodzakelijk. Het is toch waarschijnlijk dat het klimaatprobleem niet op tijd kan worden opgelost. Dus alle landen moeten voorzorgen. Alle landen moeten aan de aanpassing tegen klimaatwandel meewerken. Heeft Amerika ook al gedaan. Daar zijn ook voor uh, maatregelen tegen zeespiegelstijging, ja, ja. nu gaande. Maar hij zegt nu duidelijk dat hier ook, dat wordt een deel van zijn klimaatplan, dat de aanpassing van de Verenigde Staten tegen droog... droogte klimaatverandering, nu toch nog sterker, nog hoger op de agenda ja. van zijn beleid zal komen. De, de, de Verenigde Staten zijn hier min of meer uh, berucht. Doordat ze zich altijd buiten de veel verder strekkende. Internationale milieuverdragen houden. Wat, wat stelt een, een plan van Obama dan voor? Ik denk dat ze zeker bouwten. Het I mean, is, is niet te verwachten dat ze nu het Kyoto-protocol of Nieuwe protocollen direct aanvaarden, Omdat dat is een act die dort de door de Congres of de Senaat moet geaccepteerd en geratificeerd worden. Dat is niet te verwachten. Uh, maar ik denk dat het is ook niet zo belangrijk is. Mean, de Verenigde Staten hebben een traditie. dat ze veel uh, internationale volkenrechtelijke verdragen niet ratificeren. niet formeel accepteren. Nee. maar wel omzetten. Ja? Maar wel de geest en de letter van deze soort ja, ja. verdragen uh, de naleven. En dat is misschien hier ook een mogelijkheid. Dat ze formeel niet meer gaan. met een nieuw protocol, met een nieuw verdrag. maar dat ze wel proberen. De, de, de, de regels of de ambities van zo'n soort verdrag nog iets in maat liever en ja. in bijdrage leveren. Dat is belangrijk. We moeten hopen dat ze nu dinsdag beginnen hier verder te gaan. Toch, toch zullen veel mensen denken, nog maar een half jaar geleden is toestemming verleend om te gaan boren in Alaska. Uh, hoe consequent is dan het voornemen om een milieubeleid te gaan voeren? Nee, in Amerika is niet, alles, is niet alles altijd consequent. Je hebt altijd weerstrijdende bewegingen en natuurlijk... Dat auch eine große Pipeline, Miss von Kanada, eine veränderte Staaten gebaut auch die ja. große Frage, ob Obama dit noch so zustimmen soll, Miss Rien niet. Um, maar in het, in het algemeen... in het algeheel denk ik wel... dat hij nu maatregelen zou nemen. En ik hoop wel dat ze toereikend zijn... om nu nee, het klimaat, een bijdrage... te kunnen ja. leveren aan het klimaatprobleem. En u, en u houdt het echt voor mogelijk dat de VS... onder Obama nu een voortrekkersrol... in klimaatbeleid en milieubeleid... gaat spelen? Ik geloof spelen? zeker niet... in een voortrekkersrol. Nee. Dat geloof ik zeker niet. Uh, maar... maar wel in, in een rol die iets beter is... dan de voormalige president. Dat hoop ik wel. En ik denk ook... Dat dat nu, dat, dat feit dat hij nu in de tweede termijn zit... en dat hij nu echt aan de aan geschiedenis moet werken, ja, ja, ja, de ja. legacy... Ik verwacht wel, dat kan ook misschien. Dat is soms ook in het verleden, in de Amerikaanse geschiedenis, weet je wel... dat de tweede termijn, de tweede termijn meer Dat te is misschien echt. echt de moment waar ja. je echt zichzelf op de kaart okay. kan zetten, nog eens. Dank u wel, Frank Bierman, hoogleraar internationaal milieubeleid aan de Vrije Universiteit... Uh, de Amerikaanse zanger PJ Pacifico is hier nog steeds te gast, staat er weer klaar. Good evening. Until now you have been touring uh, the Netherlands. Did you enjoy it? I loved the whole week. It was perfect. De hele week was uh, perfect. Uh, this is your last performance. hier is, het yeah. Met de oog op morgen. Tomorrow it's back to the United States. Back to the States at 9.30 a.m. flight. I have a show tomorrow night in the States. Oh, and uh, another tour in the States then? Yeah. And a new album, perhaps? Yes, I'm recording a new album when I get back. And uh, my current album surface is out now. Ah, er komt een nieuw album. En hij heeft morgenavond alweer een optreden in Amerika. Hij gaat morgen vroeg... Vliegt hij terug. Oké, okay. what's the next song? It's the title track of the new record called Surface. Dat is het titelnummer van het, uh, van het nieuwe album. Heet Surface. Oké. Okay. Gonna try and use the same full moon that you do Gonna try and make this all just go away Gonna spread out all the innocence of what I knew As you take the silent songbird with you on your way So by now this should be getting pretty easy said the optimist before she slipped alone like the summer days we no longer own one of us is on our way only living for today about to break away it's all right in front of you it can happen if you want it to for those who want to play find your own way way, way. At the thought of ways to please you I am an ocean Now looking up from below Leaving surface waves and ripples Up there on their own One of us is on our way Only living for today About to break away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 For those who want to play, find your own way, way, way. Find your own way, way, way. Find your own way, way, way, way. Okay. PJ Pacifico, twee koppig applaus ditmaal. Alles wat we in huis hebben. Uh, Surfers, dankjewel PJ Pacifico en goede reis terug naar de States tomorrow. Yes. Oké. Okay. Welkom uh, inmiddels Catharina Hartgers. Uh, half Nederlands, half Let's. Dat klopt. Ja, dat klopt. Zeker. Uh, was, had u niet liever nu bij het Letse Midzomernachtfestival willen zijn... dat nu gevierd wordt? Het vieren van het Midzomernachtfest, ja. ja zeker, de Letse gemeenschap is aan het vieren in Amsterdam. Uh, en in Amsterdam zelfs? Ja, op het strand uh, Blijburg. Want oh ja. uh, we hebben een plaats nodig waar je een vuurtje mag maken... Want uh, een van de onderdelen die verplicht is, is dat je over het vuur springt. Dus ja. Uh, ja. Nee, maar het maakt niet uit dat ik even hier ben. Want okay. het feest moet sowieso doorgaan tot, uh, tot de zon nog. weer opgaat. Ja, oh, ja. Precies. Ja. En in, in Letland zelf wordt het nu op heel grote schaal gevierd. Ja, vandaag en morgen zijn. Uh, nee, vandaag is dan zondag, maar het zijn nationale feestdagen in Letland. En het uh, vieren van het Midsomernachtfeest is uh, misschien nog wel belangrijker dan het vieren van kerstfeest in Letland. En iedereen doet mee? Iedereen doet mee. Het hele ja. land doet mee. Ja. En... Uh, ja. Ja, men viert uh, de langste dag en de kortste nacht. Alhoewel het officieel op 21 juni is. Ja. Uh, maar ik heb me Hoe zit dat dan? Nou, ik heb me laten vertellen dat door de eeuwen heen dat het wat verschoven is. En dat het misschien zou kunnen komen uh, vanwege Johannes de Doper die op de 24ste geboren is. Hè? Want men viert in Letland het Jani-feest. Dus de Janisfeest, feest De god ja. uh, Janis wordt geëerd. Janus, Johannes, misschien dat dat met elkaar samenhangt, maar het is van origine een heidensfeest. Oh ja. En, en wat gebeurt er dan? Want, want hoe duurt een etmaal en duurt tot morgen vroeg, wanneer is het begonnen? Het begint uh, het is vanochtend begonnen. Um, uh, het dus duurt een etmaal. Een etmaal, ja. En in uh, ochtends begint men met uh, lekkernijen klaarmaken, zelfgemaakte kaas, uh, zelfgebrouwen bier. Uh, meestal vier dat op het platteland, die blijft niet in de stad. En uh, iedere led heeft wel een familieled die ergens op het land woont. En het idee is terug is naar groot. de natuur ook. Precies, ja. de natuur is hierbij heel belangrijk. Want, uh, nu is ook het moment dat de natuur op zijn rijkst is. En, ja. en eigenlijk magisch is voor de letten. Uh, dus men viert vooral met he, familie en, en uh, goede vrienden. Uh, buiten de stad. En men is erop voorbereid dat het altijd regent op deze feestdag. Dat is oh. een traditie, dat is zelfs ook al een gezegde geworden... dat het regent zoals met uh, Jani. Uh, en overdag maakt men, behalve de voorbereiding voor het eten... maakt men ook kransen. Dus de dames die dragen hele mooie bloem, bloemenkransen. En de heren, uh, en vooral de Janissen, dus de, de, dat, is, dat zijn de Jannen van uh, Letland... die hebben morgen naamdag en die krijgen een supermooie eikenbladkrans. Uh, maar krans. wie maken die kransen? De dames uh, ja. maken de kransen. Die gaan uh, in de bos en in de velden bloemen en takken uh, halen. En zo worden de kransen gemaakt. En doet u dat hier in Amsterdam ook? Ik heb ook een krans gemaakt ja, oh. vandaag. Ja. Die is niet uh, hier te zien? Nee, die heb ik niet op die doek straks weer op als ik aan het vieren ook. ben. <laughs> ja. ja, want ik dacht Janus... Ja. Ik heet John, dus misschien ja. mag ik die krans wel op. Maar ja, u... met eikenbladen zou dat moeten zijn. Met... Nou, weten we, u komt na afloop duurt tot twaalf uur het programma. Dan komt u gezellig mee. Ja, want dan is het jullie... nog tot zonsopgang. Precies. Ja, ja maar u, het kampvuur. Dat is dus ook een wezenlijk element. Ja, dat is heel belangrijk dat je daar overheen springt. Want eigenlijk alles wat, uh, wat je doet, uh, is om de vruchtbaarheid te bevorderen en om het uh, verdrijven van de boze geesten. Ja. Ja. En, en er zijn ook speciale gerechten, heb ik begrepen, die uh, ja, zelf, gemaakt worden? Precies, zelfgemaakte kaas, een soort komijnenkaas is dat. Mm. En het bier, wat men drinkt voornamelijk bier, de letten. en dat wordt dan zelf uh, gemaakt. Oh ja, en, en uh, er was iets met over het vuur heen springen. Ja, ja je, vooral als je met je geliefde bent die avond, dan spring je samen over het vuur heen, want dat brengt geluk voor het hele jaar. Als het lukt tenminste. Ja, wel, natuurlijk lukt dat. Positief blijven denken. Oh. Okay. En, en ook het niet slapen gaan. Het wakker blijven tot de zonsopgang. Want als je dat niet doet, dan uh, verslaap je de hele zomer. Uh, dus dan, uh, dan wordt het niets meer. Dus je moet oh. echt wakker blijven om gewoon de pit erin te houden. Oh, ja, want van dat zesun. is de voorspelling dat anders je hele zomer... Uh, Precies, in het water valt. Dan ben je eigenlijk een beetje en en wordt. Ja. Ja. En, en het verhaal van de varens? Ja, dat is ook een onderdeel van de avond. Er wordt natuurlijk veel gezongen en gedanst rondom het kampvuur. En uh, dat is wel mooi, want uh, iedere let heeft uh, wel een talent. Die kan of goed zingen, of goed dansen, of mooie gedichten schrijven. En helaas is dat nu weer iets uh, wat ik niet van mijn uh, letse moeder heb meegekregen. Ook, maar, u schrijft geen gedichten? Nee, nee, helaas niet. Maar uw moeder maar, wel? Um, nee, maar mijn moeder nee? die kan wel uh, zingen. Dus dat, oh, dat, uh, ja. dat dan weer wel. Uh, maar een onderdeel uh, tussen de dans en de zang door... als je met je geliefde daar bent of ook al uh, je echtgenoot... dat je met z'n tweeën uh, stilletjes kunt verdwijnen... om de bloem van de varen te zoeken. Nou, als je dat even uh, opzoekt... Ja. dan weet je dat de varen helemaal geen bloem heeft. Nooit. Maar dat is nee. uh, een, een mooie manier... om even een romantisch uh, uitje te kunnen maken met ja. z'n tweeën. En vaak ook met het gevolg dat er negen maanden later... heel veel kinderen geboren worden in Letland. Oh, na negen maanden na het midsomernachtsfeest... Mid heb je een, jaarlijks een geboortegolf. Ja, en daarom zegt men ook wel dat de bloem van de varen... staat symbool voor, voor uh, de, de nieuw geboren kind. En die worden dan ook allemaal, als het mannen zijn, Janis genoemd? Nou, er zijn wel heel veel Janis. Ik heb het vandaag even opgezocht in het bevolkingsregister. Er zijn, uh, Letland telt 2,3 ja. miljoen inwoners. Maar er zijn uh, bijna 56.000 uh, Jannen, dus Janissen in uh, Letland. En die hebben dus morgen allemaal naamdag, dus dat is extra feest. Want ja. uh, in Letland viert, man, uh, viert men de naamdag uh, meer dan de verjaardag. Dus dat. Uh, is het We mooi. laten even een bijpassend lied horen van het midsomernachtsfeest. Ja. As it does, as it does, it does, it does, it does, it does, it does, it does, it does, it Prachtig. Wat zingen ze? Ze zingen over uh, de natuur. Natuurlijk, de prachtige natuur en de planten en de, en de magische bloemen uh, die nu geplukt worden. En straks, als het zon, bij, bij zonsopgang is, het feest over. Wat doen de letter morgen dan? Uh, ik denk vooral uitslapen. Dan ja. is het heel stil in Letland. Oké. Okay. En uh, u ook? Uh, nou, ik moet helaas werken morgen. Oh, maar wel <laughs> nu eerst nog naar Blijburg ja, het om het moet, met ik, zomernachtsfeest het te vieren. Het kan niet anders. Zijn kan... er zoveel letten in Amsterdam? Uh, vorig jaar hadden we zo'n rond uh, 80 letten bij, op de viering. Dus uh, ja, ja en er waren letten. ook letten die gisteren wilden vieren en niet vanavond. Dus het is uh, zeg maar twee avonden achter elkaar uh, verzamelen zich daar de, de, ja. de letten die in en om Amsterdam wonen. Ja. Nou, ja. ik wens u nog een uh, feestelijke nacht. Varens heb je daar geloof ik niet op Blijburg. Nee, nee. Maar goed. <laughs> <laughs> een leuk zomernachtfeest. Dank hadden. u wel. Ja. Bedankt, Catharina Hartges. U hoorde Rihanna met Stay, haar nieuwste single. Rihanna die vanavond in de Ziggo Dome in Amsterdam... haar eerste van twee optredens geeft. En dan nu aan de telefoon vanuit Sao Paulo in Brazilië... minister Jet Bussemaker van Onderwijs. Goedenavond. Goedenavond. Mooie reis gehad met het Concertgebouworkest. Ja, nou, heel bijzonder concert vandaag in een van de parken in Sao Paulo... voor een uh, groot uh, publiek, heel mooi orkest. Ja, u bent gisteren aangekomen in, in ja. Brazilië. Uh, hoe, hoe is het daar? Hebt u nog iets meegemaakt van die uh, protesten en demonstraties? Nou, uh, eigenlijk tot nu toe uh, uh, weinig. Ik heb weinig gezien van de protesten. Ze zijn er uh, wel... Maar u moet zich voorstellen dat Sao Paulo meer inwoners heeft dan uh, heel Nederland. En dat die demonstraties op verschillende plekken zijn en wat versnippert. En zondag is echt een familiedag. Uh, dus ik geloof dat het daarom vandaag ook rustig uh, was. Maar ik merk wel dat overal waar ik kom dat men het erover uh, heeft. En uh, nou eigenlijk zijn we ook daarover wel voortdurend in gesprek. Ja. U hebt morgen een ontmoeting met de Braziliaanse staatssecretaris van Onderwijs, Herman ja. Voorwald. Wat, ja. wat, wat, wat hebt u hem te vertellen? Nou, ik zou met hem uh, sowieso al gaan praten over een uitwisselingsprogramma Science Without Borders. Waardoor veel Braziliaanse studenten naar Nederland zullen gaan. Maar ik zal hem ook uh, mijn zorgen overbrengen over wat er nu gaande is. En ik heb vandaag een uitgebreid gesprek gehad met uh, Braziliaanse jongeren. Oh. Uh, in een park vlakbij uh, vlak een museum uh, waar ik was. En uh, uh, dat was interessant. Want zij vertelden ook uh, wat hun zorgen zijn over de kwaliteit van het onderwijs. Uh, hier, wat niet, uh, wat niet goed is, uh, viel mij op dat um, van die groep van tien jongeren maar eentje Engels sprak. En zij zeiden ook, uh, wij leren geen Engels. Diegene die het sprak heeft dat op een privécursus gedaan. En zij zeiden, als we nu al iets moeten leren, dan lijkt dat wel alsof dat allemaal in het kader van het uh, WK voetbal uh, uh, is... En uh, nou, ze hadden het ook over uh, de overheid en corruptie. En nou, ik heb het grote ja. gevoel dat er een, uh, ja, een enorm uh, afstand is tussen de bestuurders en de studenten. En wat kan maar Nederland dan betrouwens... daar bijdragen? Nou ja, wat wij kunnen bijdragen is dat we het daar met de Braziliaanse regering over hebben. Dat we in dat programma Science Without Borders, dan komen de 2500 Braziliaanse studenten naar Nederland dat dat vooral niet alleen zeg maar, de elite moet zijn... maar dat dat vooral ook studenten moeten zijn... voor wie uh, de universiteit van huis uit geen vanzelfsprekendheid is. Dat zal ik ook uh, morgen gaan uh, bespreken. En verder kijken hoe we, uh, hoe we hen kunnen helpen. Ook daarover hebben we morgen gesprekken om het onderwijs te verbeteren. Ja. We hebben wat dat betreft veel in huis. En dan gaat het dus niet alleen om die gebrekkige kwaliteit en geen Engels leren... maar ook om, om de gebrekkige toegang tot het onderwijs. Het gaat ook om de toegang uh, tot het onderwijs en het gaat om de kwaliteit uh, van onderwijs. Maar ik constateer tegelijkertijd dat ze uh, wel proberen, in ieder geval voor het hoger onderwijs, hier nu een aantal stappen uh, te zetten. Uh, hè, alle opbrengsten van, uh, van olie die gaan naar het uh, onderwijs, dat programma Science Without Borders is echt bedoeld om uh, hier een verbeterslag te maken. Maar ja, dat zal wel, uh, dat zal wel moeten blijken in de praktijk. En daar zal ook die nieuwe generatie die ik vandaag sprak, die zal daar vertrouwen in moeten hebben en uh, ook van moeten kunnen profiteren. Minister Jet Bussemaker, ik wens u succes in Sao Paulo en de rest van Brazilië. Goedenavond. Dank u wel. Um, Elke dag een lach heet het nieuwe boek van fotograaf Thomas Slijper dat vandaag is gepresenteerd. Gefeliciteerd, Thomas Slijper. 100 foto's zijn het van honden op de fiets, met daarbij Teksten van diverse schrijvers. Welkom, dus nogmaals, Thomas Slijper, eh, schrijver Gert-Jan de Vries alias Tess Franke. En aan de telefoon voor redacteur Arjen Peters. Goedenavond allemaal. Dank u. Dank u. Wat is het voor boek, Thomas Slijper? Het is een heel vrolijk boek. Ja. Oké, okay, dat is tot zover akkoord. Maar wat, wat zien we, wat staat erin? Uh, we zien een hele hoop hondjes in uh, grappige situaties. Die worden meegevoerd op tweewielers door de stad Amsterdam. Uh, in bakjes achterop, voorop. Uh, onder dekentjes, tussen de boodschappen, tussen de kinderen uh, in diverse omstandigheden. En die uh, foto's willen wel eens een lach uh, opwekken. Ja, en hoe, je, hoe ontdek je zoiets als onderwerp? Nou, al gaande, ik fotografeer me helemaal te platter in, uh, in, in het straatleven van Amsterdam. Dus uh, zonder dat ik het in de gaten had, begon er een serietje te ontstaan. En uitgever Esther Brandt, die, uh, die zag daar een serie in. Dus eigenlijk, zij ontdekte dat ik ergens mee bezig was. Ja. En toen zijn we op dat pad verder gegaan. Uh, mm. Heb ik me daar meer op gefocust. En toen zag ik ze opeens overal. Uh, uh. Had er lol in. Maar had u ook ja. het idee, als u ernaar keek... dat die honden zelf lol hadden in uh, het vervoer per fiets? Nou, bij sommigen weet ik het 100% zeker. Omdat ze als een soort kapitein uh, op het schip... Op de, als een kapitein op de brug staan. Uh, Over het bakje heen hangen. De kop zo ver mogelijk vooruit de fiets. Alsof ze de fiets uh, moeten besturen. Je ziet ook hondjes erbij. Die, ja, die zitten tussen de boodschappen in de geklemde. Ik weet niet of die net zoveel lol hadden... als die, uh, als die blije hondjes die ja. zo voorover hangen. Ik hoor al gelach aan de lijn. Arjan Peters, volkshandredacteur. Je hebt een tekst... Ja, nee, zeker... Ik, ik herken me in uh, wat Thomas Slijper net zegt. Want ik dacht bij diverse foto's uh, aan een regel... notabene uit het lied van Rudy Karel. En dat is Wie laat wie nu uit? En dat komt omdat die hondjes lang niet alleen maar willoos zijn... als ze meegevoerd worden... maar ook soms inderdaad als, als veldheren over hun omgeving uitkijken. En zij eigenlijk lijken te sturen... in plaats van degene die achter het stuur zit. ja. Gertjan de Vries, u droeg ook een tekst bij. Was het fenomeen honden in de fietsmand u al eerder opgevallen? Nee, nou ja, ik had het natuurlijk wel eens gezien, ja, maar, maar als, niet als... als fenomeen, nee. Nee, maar um, hebt u zelf een hond? Ja. En ook al eens meegenomen op de fiets? Ja, uh, ook vandaag trouwens. We hebben een, een geweldige optocht gehad vandaag met bakfietsen door Amsterdam. En ik had mijn hond in een uh, klompvormige bakfiets. Nou, is, uh, sensationeel kan ja. ik wel vertellen. En ho hoe ging dat? Zat hij te genieten? Ja, uh, hij moest wel even wennen, hond? want het was duidelijk zijn eerste keer ook. Maar... Oh. Het is een, uh, een labradoedel. Oh, ja. uh, ik ben allergisch en dan kan je niet een normale hond hebben. Maar... Nee. <laughs> nou, Ayan Peters, zou je nog even willen toelichten... wat is volgens jou de lol voor de hond? Uh, de lol voor de hond? Nou ja, de, de lol voor de hond is uh, volgens mij... is het te vergelijken met zoals wij uh, mensen naar het theater gaan. Dan gaan we in een stoeltje zitten en dan kijken we naar een voorstelling... <laughs> die ons geboden wordt. En deze hondjes, die zitten ook in een bakje. En die krijgen, omdat ze op een fiets zitten... eigenlijk de hele stad als een soort doorlopende theatervoorstelling... aan zich gepresenteerd. En het is, als je die foto's achter elkaar ziet... dat is natuurlijk het effect van dit boekje, 100 achter elkaar... dat Thomas Slijper oog heeft eigenlijk voor de poëzie van alle dag, dat je één hondje in een bakje op een fiets... dat is leuk, maar twee hondjes in een bakje op een fiets... dat is een rijm. Ja. En eigenlijk kun je op die manier van de hele dag... die kun je als een gedicht lezen, als je er oog voor hebt. En je kan ook, door je te verplaatsen in die hondjes... door naar die foto's te kijken... oog krijgen voor wat die hondjes zien. En eigenlijk ook zelf misschien de stad als een doorlopende voorstelling, <laughs> voorstelling ja. aan je gepresenteerd zien. Ja. Gert-Jan de Vries, jij schreef een tekst bij een foto van een hondje op een bromfiets. Ja. Ja. Wat, wat, uh, wat, ja, maakt wat riep dat in je op? <laughs> Nou ja, ja, als je het echt wil weten, moet ik dat verhaaltje voorlezen. Maar het idee in elk geval dat die, dat die hond, die is, die is heer en meester. Het is min of meer vergelijkbaar met wat, wat Arjen uh, vertelt. Die, die, uh, die hond die is, die is de baas. Die, die, die wordt als een, als een. Je moet er wel even bij vertellen dat hij ook echt het uh, stuur vasthoudt. Ja, hij houdt het stuur vast. Ja, houd, he? ja, stuur vast hij staat geval, voor ja, de gal en gal. Ja, de, uh, ja daar, daar hoeft hij niet mee En maken. Uh, baasje, baasje komt aan. En, en nou ja, hij staat klaar om weg te rijden. Ja, zo Lijkt het inderdaad. Ja, er staat ook, even kijken, die kan ik natuurlijk nu zo snel niet vinden... maar er is een tekst van Kees van Koten bij het boekje gemaakt. Die staat ja, achterop, erop. natuurlijk. Ja. Ah. ja, even kijken, waar staat die zo snel? Ja, hier. Uh, niemand weet dit, maar iedereen ziet ze. In dit boekje wordt eindelijk weergegeven dat honden zelf uitstekend kunnen fietsen. Maar soms laten ze het baasje even. Ja, Thomas Slijper, ja, niemand weet dit, maar iedereen ziet ze. Maar hoe heb jij die foto's genomen? Waar wij... uh, ik, ik heb door de stad gelopen, gefietst, op terrasjes gezeten en ze, ze passeerden me. En af en toe dan, dan zag ik er eentje aankomen, en dan abrupt op de rem midden op straat stoppen en schieten maar als er weer een voorbij flitst. Soms uh, van het terras af rennen, achter een fiets aan, uh, en continu de camera in de aanslag hebben. ja. Wat was de leukste vondst? De foto waar je zelf uh, nou ja, de, vrolijk van ooit. De, de cover vind ik het allervrolijkst. Gewoon de cover, drie, beschrijf hem even. Zijn, het zijn drie hondjes op Rijnautobeden in één bak. Die zijn gewoon even blij vooruitkijken. Uh, met de pootjes op de rand van de bak. Met de kopjes over de rand van de bak heen uh, vooruit starend. En dat er nog een, uh, een, een, een fietser uh, op die fiets zit, dat lijkt bijzaak. Zij, ja. uh, zij lijken het, uh, het schip uh, te besturen. Je weet niet wie die mevrouw is. Nee, ik heb het gaat beetje, om de honden. Uh, het gaat om de honden, ja. Heb je, wel, heb je wel gezocht, zo'n mevrouw? Ja, ik heb, uh, ik heb twee jaar geleden enorm... Want je mag misschien zocht. niet eens haar portret zo opzetten. Oh, uh, Portretrecht. Uh, ik, ik denk dat ze Nederland uit is. Ik heb echt overal naar haar gezocht. Geen stijl heeft meegezocht. Overal op Twitter is naar haar gezocht. Ze heeft zich niet, uh, niet gemeld. Dus ik nou, denk Misschien dat ze niet kan Nederland ze zich alsnog melden. Dat zou mevrouw heel leuk zijn. Ja, Dan ligt, ligt er een boekje voor de geval. Mevrouw, drie hondjes in de bakfiets van Babu Big. Op de Halemarstraat ja. in Amsterdam. Arjan Peters, wat vind jij het leuke van dit boek? Ja, ik vind eigenlijk het allerleukste dat uh, hij ziet iets wat wij eigenlijk ook wel zien als we door de stad lopen. Dan zien we dat ook wel, maar hij, Thomas, leert ons door dit boekje, leert ons kijken. Dus uh, we zien die dingen allemaal wel, maar letten we er ook op? Hebben we er aandacht voor? Je krijgt aandacht voor de, misschien wel de gewoonste dingen in de stad die bijzonder worden door er goed naar te kijken. Dat is zijn gave en dat leert hij ons. Maar Kun je, dat, je vinden in deze nou, lovelijden? Dat vind ik heel mooi gezegd. Wat ik, wat ik zelf nog over wilde zeggen is dat op een gegeven moment... ben je met zo'n boek bezig, heb je ook wel het moment dat je het even zat bent. Dat je er heel erg aan het werk bent en niet alles gaat zoals je, als je wil. Als je het boekje dan ter hand neemt en je begint er doorheen te bladeren... dan is eigenlijk elke foto een beetje een slappe grap. Maar zet je er 100 achter elkaar dan begin je eens een schaat te lachen. Ja. Is ja, dat geest... is ook het effect van, van ja. dit hele boekje. Want ja. het heeft ja. natuurlijk ja. een max Tailleur achtige titel. Ja. Ja. Ja. Ja. Okay. Ja. Okay. Ja. Ja. Daar wil je helemaal niet aan meewerken. Maar als je de ja. foto's ziet, dan... Dan, dan raak je, ja, die zijn zo aanbiddelijk. Okay. Dan ga je overstag. Dat is het effect. Thomas Slijper, ja. Gertjan de Vries en Arjen Peters bedankt. Elke dag een ja, lach, honderd honden op de fiets. Graag gedaan. Dit was met het toch op morgen. Morgen presenteert Eva Jinek, zometeen de echte Jan Hennen en wij eindigen met een gedicht van de juist overleden Curaçaose dichter Alice Juliana, door hem zelf voorgedragen. Manjan, kijk hoe het geluk mij voor de gek houdt. Het vliegt langs mij heen. Ik grijp steeds net mis. Maar morgen gaat het mij lukken. Dan krijg ik het geluk te pakken. Mayang. Mi raconsuerte tagayami. Ta tur dia, tur santo dia tapasami mes unkos. Eta pasa lewa ya. Dalunkiu pastigurami. Que la pasa comindami net é momento comentei e convenci cotá mi falta, mi mes falta, com a gera me tá sinta espera su promessa de manhã.